Goedemiddag. Ook vandaag wordt er weer gepuzzeld aan het nieuwe minderheidskabinet. En ze hebben nog aardig wat knopen door te hakken. En de Kersverse fractievoorzitter Gili die kwam vandaag op de koffie. Het was volgens hem een goed gesprek. Hij en zes andere Kamerleden stapten deze week uit de PVV. Met hun nieuwe fractie zijn ze voor meer samenwerking. We moeten een stevig pakket aan handelsmaatregelen tegen Amerika... achter de hand houden voor als het nodig is... door de spanningen over de Amerikaanse inname van Groenland. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamers. Noemen we dit ook wel een handelsbazooka... met pittige maatregelen die Amerikaanse bedrijven hard zouden raken. Het Zilvermuseum in Doesburg in Gelderland heeft aangifte gedaan. Gisteren is daar ingebroken. Er is voor tienduizenden euro's aan antiek zilver gestolen. En het museum is ook flink overhoop gehaald... De daders zijn nog niet gepakt. De kans is groot dat ze het zilver zullen omsmelten. Voetbal Europa League: drie Nederlandse ploegen komen in actie. Onder andere Feyenoord. Ze spelen thuis in de Kuip tegen Sturm Graz uit Oostenrijk. Er hangt veel van af, vertelt onze voetbalverslaggever. Riepke Bakker. Na slechts twee zegens in de laatste twaalf wedstrijden en geruzie tussen de vertrekkende Quinten Timber en trainer Robert van Persie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 q verkeer van Flixmeister 94 files. Het valt allemaal wel mee qua lengte. Eentje langer dan 40 minuten op de A15. Nijmegen-Gorkum tussen Dijlen en Arkel. 10 kilometer met 42 minuten vertraging. 2,5 5 Hoppa. inpak en wegwezen. Laptop in dicht. De machines kunnen uit. Naar huis toe. Klaar met je werk. Oké, okay, let's go. q music. Vanaf maandag de Q-500 Top van de 90s. Shout-out naar Martine Daling uit Ollenzaal, Tricia van den Oever uit Rotterdam... en Chris van den Akker uit Duiven. Zomaar drie Q-luisteraars die al een stemlijst hebben ingevuld... voor de Q-top 500 van de 90s. Jij bepaalt het geluid van de lijst van 2026. Doe dat dus snel, wacht niet te lang. Voordat weet is de stemweek voorbij en beginnen we aanstaande maandag... met de Q-top 500 van de 90s. Martine, Tricia en Chris, hebben allemaal gezet op CLBD van de Spice Girls. Een jaar geleden ben ik uh, Victoria Beckham geweest in een uh, videoclip. En met deze videoclip hebben we nagespeeld. van Spiel oh? Be There. Wat leuk in een kort jurkje. Nou ja, een soort uh, leren, leren pakje. Sexy. Ja, heel sexy. En ik zit het nu te zoeken op internet. Uh, want ze zeggen altijd dat alles wat je op internet hebt gezet, dat gaat er niet meer van af. Nou, die videoclip is niet meer te vinden en het is voor iedereen beter. <middels> <middels> gezellig. Hey, gezellig. Dat is fake in de Q-App. Het is zeven minuten over vijf. Het is de Q-Middagshow met de Spice Girls en CLBD als opwarmer voor de Q-top 5 van de, van de 90s. Die gaat aanstaande maandag los. Dit is de stemweek. Jouw stemlijst kan het verschil maken. Als het leuk wat van je te horen, middel van de berichten in de Q-Music App. Sme zegt: Hé, hey, Wil je mijn vriendin Mirjam feliciteren? Ze is vandaag 35 jaar geworden. Mirjam, gefeliciteerd. Wat een geweldige leeftijd. Emily die vraagt waarom het vandaag zo druk is op de weg. Ja, vind het dus wel mee, Emily, als ik uh, even de actuele cijfers erbij pak? Er staat nu in totaal 600 kilometer file. Ja, ah, het is wel forse. Je zou er maar in staan. Uh, maar het is niet extreem maar Veel sterkte. Het voordeel is wel lekker lang dat ik je middag zou luisteren. En Ivar komt in Nijmegen. Laat weten onderweg te zijn naar een kraambezoek om kennis te gaan maken met zijn nieuwe neefje. Leuk. Doming. Ja. is het? Ik kijk enorm uit naar Tingboldomingo van vanmiddag. Nou, eigenlijk iedere week natuurlijk kijk ik naar uit. Kwart voor zes donderdagmiddag spelen we de Bingo. De editie van vandaag, van 22 januari, spelen wij met. Deze jongeman. Kill music in stinkbonen bingo. Ja, deze jongen heb je ongetwijfeld wel eens voorbij horen komen in de show. Zijn naam is Connor. Toen hij dit stuurde, was hij 9 jaar jong. Inmiddels zijn we vijf jaar verder, is hij dus 5 jaar ouder geworden. En hij schijnt de baard in de keel te hebben. Hij draait vandaag aan het gouden bingo modetje van Anton Griep. Hij doet vandaag Tingle de Bingo om kwart voor zes. En je kunt nog jouw naam insturen voor een eigen gepersonaliseerde verjaardagsliedje. Dat kun je doen via de Q-Music app. Ik ga zo meteen even vertellen wat de actuele status daarvan is.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 Enjoy this moment. One wow. day while the light is glowing, I'll be here.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 Galera en Feel This Moment. In de Q-Music Middagshow. Goed dat je erbij bent. Het is vandaag 22 januari 2026. Het gaat een hoop over jarige DJ's deze dagen op Q. Aanstaande zaterdag... Is overmorgen, lekker zeg. Is de Mattie Valk jarig. Alvast gefeliciteerd. En komende dinsdag dan mag ik 38 kaarsjes uitblazen. En wie jarig is trakteerd, dus ik heb wat leuks. Hey Kanjer... je denkt, wat cliché dat het over je verjaardag gaat... en dat je dat dit liedje draait. Nee, het gaat echt over dit liedje. Dit is de Hey Kanjer, dit is je verjaardagsong... die je kunt vinden op Spotify onder de artiest cadeautje voor jou. Maar er zijn meer dan 1500 ingezongen namen. Je kunt 1500 verschillende versies van dit liedje vinden op Spotify. Maar ja, eentje zit daar niet tussen. En dat is al jarenlang mijn nummer 1 verlanglijstje. Het staat op nummer 1 van mijn verlanglijstje. Ik wil heel graag, Domien, dit is je verjaardag. En dat gaat dit jaar gebeuren. We volgende week hebben wij een studio dag, studiosessie met de originele zangeres van dit liedje. De componist, de arrangeur, de producer, het hele orkest is mee. En dan wordt ingezongen: Domin, dit is je verjaardag. Maar ja, een beetje saai. Dan hebben we hebben die hele zandekraam opgetuigd voor één naam. Dus sinds afgelopen maandag mag ik liedjes weggeven. Dat is eigenlijk wat het is. Jouw naam kan ingezongen worden als jij nog niet je eigen verjaardagsliedje hebt. Laat het weten via de Q-app. Dan gaan we proberen om aanstaande maandag zoveel mogelijk namen in te zingen. Ik heb al wat mensen mogen toevoegen aan het lijstje. Naast Domien dus. Die, ook alle andere Dominen die in Nederland te vinden zijn. En verder buiten. krijgen dus hun verjaardagsliedje vanaf komende week op Spotify. Maar ook Irma is erbij. Jasmin is erbij. Ronnie is erbij. Wendy, goeiemiddag. Goedemiddag Domien. Dit is gek, want ik zie Wendy, dit is je verjaardag, dat zie ik gewoon staan op Spotify. Dus jij hebt je eigen liedje al. Ja, ik wel. Dus wie gaan we dan zingen en waarom? Nou, sinds 28 jaar ben ik weer samen met mijn jeugdliefde. Ach. En uh, afgelopen maand was hij jarig en ik probeerde het nummer op te zoeken. Maar helaas, niet nou, te vinden. Wat voor ingewikkelde, exotische naam heeft jouw jeugdliefde dan? Nee, nou, daar valt eigenlijk best mee. Hij heet Barry. Is er geen Barry? Dit is je verjaardag. Nee. Kijk, dat vind ik dus ook leuk. Ik vind het echt leuk om uh, exotische namen toe te voegen. Dus Bijvoorbeeld, uh, nou, Jasmin, die heb ik, uh, heb ik deze week al toegevoegd. Die heb ik al op het lijstje gezet. Maar ik vind, er zitten natuurlijk heel veel Barry's die nu ook aan het luisteren zijn. en die hebben er allemaal geen verjaardagliedje. Nee, dat wordt hoofd ook die, denk ik. Daarbij, als het dan Barry is, dan zeg jij, zet jij op: hey, kan je? Dit is je verjaardag. Maar ja, ik heb het afgelopen jaar zelf maar gezongen. Ah, dat is ook heel leuk, maar dit is leuker. Jazeker. Wendy, wij zorgen dat Barry, dit is je verjaardag... vanaf aanstaande Dinsdag online staat op Spotify. Nou, dat is heel goed. Wanneer is het jaar eigenlijk? 4 januari. 4, ah, net te laat. Net <Netlab>. te laat. Nou, leuk voor volgend jaar dan. <lacht> dit gaan we doen. Wendy, fijne avond. Dankjewel, hetzelfde. Natasja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Natasja, dit is je verjaardag. is het ook dat neem ik aan. Wat zeg je? Natasja, dit is je verjaardag. Die is het er ook wel? Daar heb ik eigenlijk niet opgezocht. Maar ik, ben jou, niet binnen, ik... maar ik ben niet jarig binnenkomen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, goede nieuws is... Natasja, dit is je verjaardag. Die staat gewoon online. Dus die kun je voor je Hi eigen wel. verjaardag kun je die opzetten. Uh, uh, wie is nou, er dan wel jarig binnenkort? Wiens naam wil jij graag ingezongen hebben? Mijn man Anton. Die wordt vrij, volgende week vrijdag uh, 60. Uh, gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Ja, nou, dankjewel. Is er geen Anton, dit is je verjaardag? Nee, nee. wel Anthony. Ja, maar zo weet je Maar geen nee. Anton. Ja, dat kan niet, hè? Nee, dat kan niet. Dat kan nee. niet. dat kan zeker niet uh, vanwege het feit dat hij hier mijn lieve vriend Anton Griepen binnenkort natuurlijk weer aanschuift. Oh, dat nog? Ja, ja die is in juni. Nou, in juni hoop ik dat hij er wel weer eens een keertje is. En dan zou het wel leuk zijn om op zijn verjaardag te kunnen zingen Anton, dit is je verjaardag. Ja, precies. Wat geinig zegt dat er geen Anton, dit is je verjaardag is. Nee. Nou ja, bij deze, nee. Natasja, je hebt een geweldige verjaardagscadeau voor je vent geregeld voor je ja. zesde verjaardag. Toch. top. Wij zorgen dat het hele koor met het orkest aanstaande week ook Anton, dit is je verjaardag inzingt. Hartstikke bedankt Q. Heb jij ook een exotische naam, of dus een heel Hollandse naam als Barry of Anton, en kun je jouw eigen naam niet vinden, of dus die van je partner of van je beste vriend of vriendin? Laat het weten in de Q Music app. Dit is Cloud, ook een goede naam. App en vloed. Ik weet het spel, ben Loud, dit is je verjaardag. Eppenvloed, nieuwe muziek in de Q-Music Middag Show. Hoe kan dit nou weer? Els! Hi! Hey, goeiemiddag! Goeiemiddag! Heb je dat uh, drie-dubbel gecheckt dat jouw naam er niet tussen zit? Jazeker! Els, dit is je verjaardag. Staat er echt niet tussen? Elsa, Elspet, Elske. <laughs> Alle namen die beginnen met Els hebben ze ingezongen, maar ze zijn Els zelf even vergeten. Ja, helaas. Nou, uh, Els, ik voeg ook jouw ja, niet per se heel exotische naam toe aan het lijstje.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 Hey, goedemiddag, het is half zes. De show met verkeer van Flitsmeister. Op dit moment 100 files. Drie vertragingen, langer dan 30 minuten. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam-Rotterdam... tussen Zoetewaarde-Rijndijk en Plaspoel-Polder. 16 kilometer met 33 minuten. 11 kilometer op de A15 Nijmegen-Riddenkerk... tussen de brug over het kanaal en Sliedrecht-Oost. 35 minuten. En 33 minuten op de A15 Nijmegen-Gorkum... tussen Deil en de brug over het kanaal Daar 15 kilometer. Vanavond en vannacht kans op een bui. In het noorden kan het gaan vriezen. Morgen wolken, een beetje zon en tussen de 0 en 10 graden. Eefje, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het wordt koud inderdaad en het gaat regenen. Dus kans op ijzel in het midden van het land vanavond en vannacht code geel van het KNMI. Uh, maar het wordt vooral even opletten in het noorden van het land. In Friesland, Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden. Daar geldt vannacht en ook morgenochtend code oranje. Dus pas op als je morgenochtend de weg op moet. Ook vandaag uh, wordt er weer gepuzzeld aan het nieuwe minderheidskabinet. Ze hebben nog aardig wat knopen door te hakken. En uh, de kersverse fractievoorzitter Giri Markensoer... die samen met zes anderen uit de PVV stapte deze week... die kwam vandaag ook op de koffie. Nou, het was volgens hem een goed gesprek en hij ziet kansen. We willen gewoon het maximale voor de kiezer bereiken. Voor de Nederlander bereiken. En uh, daar hebben we over gesproken. Het dus was gewoon een constructief gesprek. Bent u dan het PVV light? Nee hoor. Ik ben PVV hard. Ja, die verslaggever die Super. zegt... PVV light, nee PVV hard. Okay. Uh, maar uh, ja die nieuwe partij zegt wel meer open te staan voor samenwerking. Ze willen een minder harde stijl uh, dan die van Wilders. En Marcus Sauer zei vanmiddag dat zijn deur open staat... voor PVV'ers die ook willen overstappen. Ja, Kan het nog iets uh, gaan doen met dat minderheidskabinet? Nou ja, dat is wel interessant. Daar heeft hij ook een beetje op gehind uh, vanmiddag. Want CDA, D66 en VVD die vormen nu uh, een minderheidskabinet ja. inderdaad. En ze missen tien zetels voor een meerderheid. Nou, die nieuwe de nieuwe fractie die dan de Nederlandse Vrijheidsalliantie gaat heten waarschijnlijk... die heeft zeven zetels. Uh -huh. Stel, er gaan nog een paar PVV'ers over... en ze komen tot tien zetels... dan zouden zij in theorie in dat gat kunnen. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, ja, dat lijkt niet in de lijn der verwachting te liggen. Uh, Jetten van D66 heeft uh, eigenlijk niks daarover gezegd ook. De film uh, Sinners heeft een recordaantal van 16 Oscar-nominaties ontvangen. Het is een muziekje voor het filmnieuws. Ja, dat ken ik nog. Nee, ontstaan, dat heb ik Blijkbaar. Ja. Q show, Filmjournaal. <laughs> Veel nieuws. Ja. De Oscar-nominaties, hè. 16 stuks dus voor de film Sinners. Nee, ik heb hem niet gezien, jij? Sinners? <laughs> nee. Nee, ik heb hem niet gezien. Nee. Ik schaam altijd zo erg. Deze film heeft alweer 16 Oscar-nominaties. Ik, ja, ik heb nog nooit van de film gezien. Iedereen maar... kent hem, iedereen heeft hem gezien. De DVD is waarschijnlijk al maanden uit. Ik, ik, heb, ik heb geen idee wat dit voor film is. Nou, Gelukkig hebben we een filmkenner, dat is uh, Carné van den Brik. En hij legde uit dat het echt heel uniek is dat er een film 16 nominaties heeft. Sinners heeft echt geschiedenis geschreven met die 16 nominaties. Het verbreekt namelijk een decennia-oud record... Van 14 nominaties, dat lange tijd gedeeld werd door drie legendarische films: All About Eve, Titanic en La La Land. Ja, nou, ik heb even opgezocht. Zinners gaat over twee criminele tweelingbroers. die in het Mississippi van de jaren 30 worden geconfronteerd met een bovennatuurlijk kwaad. Tot zover het Q Middag show Filmjournaal. Wanneer zijn de Oscars? Wanneer het gaan... uh, 15 maart. Oké, okay, ik zit in de agenda. Dan nou, onderzoekers hebben eens goed gekeken naar hoe schoon kussenslopen eigenlijk zijn. Oh jee. Ja, de uitkomst is niet best. Nee, dat dacht ik al. Hou je vast. Ja. Ja, je kussensloop is een perfecte plek voor bacteriën. Uh -huh. Ja, we zweten en kwijlen heel wat af. dode huidcellen <laughs> en zo. En er komt ook nog allemaal troep uit je haar. Oké. Okay. Al met al, met een weekje blijken er op een kussensloop miljoenen bacteriën te zitten. Ja, en dan is de vraag, want ik weet dat je daar naartoe gaat, dat kan niet anders. <lacht> dit wordt altijd vergeleken met een wc-bril. <lacht> Toch? Of met het scherm van je telefoon? Het is altijd iets met onderzoekjes, daar staat altijd in dat het, dat het meer of minder is dan hoeveel er op je wc-bril zit. Ja, inderdaad. Wel 17.000 keer meer bacteriën dan op je wc-bril. <lacht> Oké, okay, en vanavond even het kussensloopje verwerzen. Het is vier minuten over half zes, het is de Q-middagshow van donderdag. Betekent maar één ding: we zijn onderweg naar een nieuwe editie van Tank Bonne Bingo. Geen zin zin ik keur op weg naar huis Even nog. I'm waiting. in a color. Het ging in het nieuws net over de film Sinners. Uh, mm -hmm. 16 nominaties voor de Oscars. Uh, ja, 16, ja. ja. Uh, Sofie die zegt: uh, Sinners is heel apart. Wel heel leuk om te zien. Wij zeiden net dat wij hem allebei weer niet hebben gezien, de film Sinners. En uh, ik zei als grapje nog: dat hij waarschijnlijk al op DVD uitgebracht is. Hé hey, Domin, ben je blijven hangen in 2010? De DVD zal al bijna uitgekomen zijn. <lacht> De film is inmiddels op VHS te verkrijgen. <lacht> um, en Ricardo, die daar ging ook helemaal geen lampje branden te het over sinners hadden. Nou, ik kijk heel veel films, maar sinners zeg maar helemaal niks. Ik zou het niet weten, Dus je bent niet de enige die. Waar denk je dat Ricardo vandaan komt? <lacht> <lacht> niet uit Zuid Limburg in ieder geval. Bijna kwart voor zes, onderweg naar Tingwon Mingo met ATB, Topic en A7S. every That like you said Eet wie het zo op ik 7 Your love, 9 pm, excuus. Het is er bijna kwart voor zes. We gaan een nieuwe editie van Tingbol Bingo spelen. En dat doe ik vandaag met dit jongetje. Kill music, wanneer is stinkbonnen bingo? Alleen zijn stem die klinkt anders. Connor, goedemiddag. Goedemorgen. Uh, goedemiddag. <laughs> ik ga even, even die oude erbij pakken. Kill music, wanneer is stinkbonnen bingo? Nog even één keer jouw stem nu? Goedemiddag. <laughs> ja, het is waanzinnig. Ja, Conor, welkom in de studio. Hallo. Wat onwijs leuk. we moeten heel even terug naar uh, inmiddels bijna vijf jaar geleden, vier en een half jaar geleden. Heb jij dit ingesproken? Ja. Waarom? Een soort van bluff van mijn moeder. Want jij dacht, dit kan ik ook? Ja. En zo dus heb je dat gezegd tegen je moeder die heeft een microfoon erbij gehouden... en sindsdien wordt het regelmatig nog herhaald in de middag zo. Ja, zeker. Had je dat verwacht toen je, het, toen je het insprak? Nee, eigenlijk niet. Maar had je überhaupt verwacht dat het helemaal niet gebruikt zou worden? Ja, eigenlijk wel. Wat grappig. Ja, Connor we zijn dus nu 4,5 jaar verder. Je was hier 9 jaar jong. Je bent nu 13, je wordt 14. Ja. Wat doe jij tegenwoordig? Want ja, dit Conortje is inmiddels behoorlijke Conor geworden. Ja, ik zit op uh, Maritiem College in Meiden. Is dat ook de reden waarom jij hier in een korte broek binnenstapt? Een soort van wel. Jij... Maar ik doe het ook voor het goede doel. Wat dan? Want jij komt hier binnen in een korte broek. Dat doen we normaal eigenlijk alleen als het 20 graden of, of warmer is in dit programma. Jij mag het sowieso. Wat is het goede doel dat aanhangt dan? Kika. Oké, okay, en wat is dan het idee daarachter? Uh, ja, kinderen met kanker. Daar uh, neem ik dan geld voor op. Een soort van... Ik vraag aan iemand... wil. Jij geld voor mij geven, ja? voor Kika. Zodat jij dan de hele, het hele jaar naar een korte broek loopt? Ja. Hoe was dat de afgelopen week hier bij, bij Min 5 Buiten? Ja, ik ben er al aan gewend. Je voelt het niet meer? Nee. <laughs> ja, Conor, we gaan de Tinkle Bingo spelen. We hebben het hele spelletje uitgelegd. Anton Giep die, die is het dus niet, is een postje. is die, die thuis. Um, ja, Het leek mij heel leuk om jou dat een keer te laten doen... omdat jij dus zo vaak in dit programma te horen bent... bijna wekelijks hoor je... Feel music. Wanneer is tankbonden bingo? En het leek me gewoon waanzinnig leuk om vanavond samen de, tank, de, de tankbonden bingo te draaien. De regels zijn heel eenvoudig. Jij trekt zo meteen vier getallen uit de gouden bingo molen. 01 tot en met 75 zitten in die molen. Eén van die vier getallen moet hier betaald op bedrag. van het aantal getankte liters zitten. Of kilowattuur als je een auto, -stekeraar, een stekkerraar bent, een elektroautorijder. Voor of achter de komma mag uiteraard allebei. Heb je bingo? Dan stuur je een foto van je bon in via de Q-app. En misschien vergoed ik zo meteen jouw tingbon. Conor, ben jij er klaar voor? Zeker. Gaan we eerst Tank, bingo, Tank, bingo, Tank, bingo, Tank, bingo. Dames en heren, jongens en meisjes, inmiddels met de baas in de keel, hier is Conor! Oké, okay, Conor, take it away, ga je gang. We hebben nummertje 50. Herhalen, herhalen. Ja, een nummertje 50. Hoppada, nummertje 50 is het eerste getal van deze. Denk bingo. Ja. En meteen door het tweede getal van vandaag heb je bingo... dan maak je een foto van je bon, stuur je hem in via de Q-music-app. En een nummertje 20. Ik herhaal een nummertje 20. En zo zijn we alweer op de helft. Mocht je denken, wie hoor ik? Je hoort deze jongen. Kill music <laughs> wanneer is denkbommen bingo? Conor, dit was vijf jaar geleden. Inmiddels heeft Conor de Baart in de keel en zijn we aangekomen bij het derde getal van vanmiddag. Het gaat met een souplesse ook. Met zoveel, zoveel aandacht en geduld doe je dit, Conor. En een nummertje 35. Ik herhaal een nummertje 35. 35 is het derde getal. Dan hebben we nog één balletje te gaan, Conor. Ja. De eer is aan jou. Wat is het vierde getal van vanmiddag? En het is nummertje 04. Ik herhaal nummertje 04. Zou ik van jou, van laag naar hoog, nog één keer de getallen mogen? Nummertje 24. 35 en 50. Dat zijn de vier getallen van vandaag. Heb jij bingo met een van die vier getallen? Maak een foto van je bon, stuur hem in via de Q app en win Tank bonnen bingo. Every is waterfall. Every is a break in the real tide. Oh, how long has it been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 bij like Q-Music en Eternity. Q-Music, maar dit is Bingo. Nou, dat klopt ongeveer wel, toch? Zoals je nu klinkt. Dat is wel een beetje <laughs> hoe Connor tegenwoordig klinkt. Tank Van vandaag. Zijn naam is Conor, je hoort hem regelmatig voorbij komen in het radioprogramma... ...dan vraagt hij met een heel lief stemmetje als negenjarige wanneer de tankbonden bingo is. Iedere donderdagmiddag om kwart voor zes. En vandaag gedraaid de tankbonden bingo zelf. Hoe vond je het zelf gaan? Vond je het leuk? Ik vond het zeker leuk. Geweldig zelfs. Voor herhaling vatbaar? Zeker. We hadden telefoon van Suzanne. Suzanne, oh, de... oh, gaat het? Ja, hoor. Oh, oh kijk je. Moest je niezen? Moest je hoesten? Wat was dit? Nee, dat was mijn kind. Oh, pardon. Gaat het goed met je kind? Ja hoor, we oh. willen nu opgetild worden, dus dat oh, ging ja. even mis. O, o, o, hoe oud is het kind? Zo wordt dinsdag 1. Oh, ja, oh, je zit toch in die fase, Suzanne? Oké, okay. ja. nou hartstikke leuk. Je hebt het eerste jaar bijna gehad, gefeliciteerd lieverd. Ja, dankjewel. Ja. Uh, Suzanne, ik ga je snel koppelen aan Conor, want jij hebt een bon ingestuurd. Connor Suzanne, Suzanne, Connor Hallo. hallo Ik zie dat u in de... Nee, nooit u zeggen. Hm? Nee, gewoon jij. jij. Ik zag dat jij in de... ...euro's en zelfs centen een bingo had. Ja, dat klopt. Waar zit die, Susanne? Wat heb je op je bonnetje staan? Uh, het is 93,20 euro. Dan ga ik even kijken naar Conor of dit een correcte bingo is. Ja, een correcte bingo. bingo! Met 20. Susanne, Susanne, Susanne! Ja, met het getal 20 <laughs> heb jij een correcte bingo. Bij, uh, zo, dat is een uh, flinke bon heb jij hier op de mat gelegd, Susanne. Ja, ja mogen we mogen jou feliciteren met 93,20 euro en cent. Ja, super vet. Gefeliciteerd, dan kun je een hele mooie verjaardagstaart verkopen voor de verjaardag. Ja, dat kan zeker. Maar wat ga je ermee doen? Ja, waarschijnlijk gewoon weer een keer opnieuw tanken, hè? want het is goed genoeg zoals je ziet. Het, het loopt de spuigaten uit, het is niet meer te betalen. Susanne, dank je wel voor het Ik wens je een fijne verjaardag alvast. Uh, het is een meisje denk ik, hè? Ja, dit is een meisje. Van je dochter en ik wens je een hele fijne donderdagavond. Yes, dankjewel, Zelf nog. Dankjewel. Hé hey, Connor, onwijs bedankt dat je hier wilde zijn vandaag. Ja. Yep. Vind jij het oké okay als ik wel jouw originele berichtje nog regelmatig laat horen... ook al weten we inmiddels dat je niet meer zo klinkt? Ik vind het helemaal oké. Okay. Want het is dus deze man... Q music, wanneer is tankbonnen bingo? Zou je me één plezier willen doen? Q music, wanneer is tankbonnen bingo? Week kwam er een gigantische hitte top 40 binnen. En de linkerhoek klein van formaat, maar groot in succes. Bruno! Mars. En in de rechterhoek de onverslagen titelhouder Taylor!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 Binnen ieder budget. Nu ook Griekenland. Met zomersale korting. Ga naar Toei.nl, de Toei-app of naar je reisadviseur. Toei. Live happy. Nu bij Vodafone. De iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of Vodafone.nl. Oh, yeah. Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.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 KWF tegen kanker voor het leven. Ik wil ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af.nl. Deze week in de bonus alle bonden wel conserven, diepvriesgroenten en spreads Eén 1%